Vuurlijke thee. Een hoofdspel in zes delen van Lester Paul. Vertelling Jan Hardenberg. Vijfde deel in volle vaart. Man, waarin ik de ex-zwaargewicht met Grimsby herkende, staan en herhaalde met een zekere grimmige voldoening zijn bevel aan de beide anderen. Vraag jongens, laten we er een mooi stuk werk van maken. Hij vraagt er gewoon om. Maar die voorbijstring schrik en angst verdwenen. Ik zei tegen Harry dat ze terug moest gaan om te proberen het spoorweg te bereiken. Daarna nam ik de revolver in mijn hand, in de koplampen van de auto kon je hem zien glanzen. Verspreiden jongens! Hij heeft een gevolver! En dat doekje waarin mijn arm hangt... betekent niet dat mijn hand niet werkt, Klimsby! Blijf waar je bent! We moeten jou hebben! Je bent nu in iets verzet geraakt... dat je niet aan kan! Dat moet je dan maar eens bewijzen! Vraag jongens! Het zijn allemaal tegelijk. Dat was geen mist, Klimsby! Ik heb opzettelijk over jullie hoofd heen geschoten... maar de volgende keer schiet ik op jullie! Op één ballon! Goed als je het zo wilt! Raak dan maar aan je vrienden of ze het risico willen lopen de gelukkiger te zijn. Kom op. Hij is te zacht om iemand te vermoorden. Dat kun je rustig van me aannemen. Luister. Als dit zal hier levend van tafel laten gaan... ...weet je wat ons te wachten staat? Nou, vooruit. Allemaal tegelijk. Wacht eens, wacht eens. Ik weet het, Peters. Leo, start de wagen. Rijden ons erboven! Pat Grimsby en de spierbundels die hij als helpers had meegebracht... en een daarvan had ik in zijn arm geraakt... verdwenen in de schaduw. Leo zette de wagen in de versnelling... en reed wat achteruit om in volle vaart op me toe te kunnen rijden. Toen klonk er door de sneeuw en duisternis een welkom geluid. Ik rende terug naar de ingang van het viaduct... Aan de kant van Sint-Antoine. En niemand schoot me een kogel in mijn rug. Ik zag geen spoor van Hedder. Ik liep verder, zoekend naar een mogelijkheid om op het met sneeuw bedette emplacement te komen. Ergens was een stuk van de muur afgebroken en daar klom ik overheen. Ik liet me in het donker aan de andere kant neervallen. Uit het duister klonk de stem van Hedder. Hier ben ik! Mooi! Ik kom er Snel sneeuw vernield mijn schoenen. Is alles in orde? Ja, er kwam politie. Maar we moeten in dit stadium geen enkel risico lopen. We moeten dwars over de rails heen. Ja, zijn mijn schoenen dan? Ach, ik, ik zal wel niet meer voor je kopen. Nee. Daar komt een trein. Oh. Maar ik geloof wel dat we het nog kunnen halen. Geef mijn hand. Gaat het? Jawel. Ja, die, die trein moet wel afschuldigen. We moeten het halen. Of je soms dat die agenten ons pakken krijgen. De ding daverde voorbij. We konden de wagons zien slingeren. Daarna waren we in de sneeuw en de duisternis weer alleen. We strompelden verder en tenslotte, het leek uren later, kwamen we weer in Dorchester Street. Gelukkig zwierf daar een lege taxi rond, waarmee we naar ons hotel reden. Het eerste wat we deden was niet de bar gaan, want we hadden allebei een opkikkertje nodig. Het gaat mij allemaal te vlug, Hodel. Veel te vlug. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Het laatste wat ik er eigenlijk van gesnapt heb is dat we in Condor zaten en dat jij naar boven ging. Nou, heb je het nog gevonden? Ja. Hij zat naar een ijshockeywedstrijd op de televisie te kijken. Hm. Ik heb nooit kunnen geloven dat hij lid was van een bende die in verdovende Middelen handelt. Ja, dat is ook een goede manier, hè? Maar hij is lid van die bende. Dat is het hem juist. Hij had boven een zee vol heroïne en marihuana. Stel een teleurzijde geval. Vandaag de dag houden de meest wonderlijke luizen met verdovende middelen bezig. hè? intellectuelen, muzici, mensen met een behoorlijke maatschappelijke status. Ik geloof dat het een van de bijproducten van de toenemende ontwikkeling is. Het zal zo lang niet meer duren. Of je moet een academische graad hebben om misdadiger te worden. Ja, want weet je wie er aan het hoofd van die bende staat? Nee. Sheldon Reeves, het culturele geweten van Canada. Nou, dat had ik nu nooit verwacht. Hoe ben je erachter gekomen? Ik heb het met behulp van een revolver uit Red Hudson gekregen. Ach nee. Nou, bij wijze van spreken. In werkelijkheid had ik niets anders te doen dan die revolver op het te richten en te doen alsof ik het meen. Ik ben bang dat hij niet erg dapper is. Nou, drink je broer op en dan gaan we weer aan het werk. Zeg, eh, hebben wij nog niet genoeg gedaan voor één avond? Ik moet Sheldon Rees vinden voordat iemand hem op de hoogte brengt van het feit dat ik weet wat hij werkelijk is. En waar kunnen we hem vinden? Oh, dat is jouw taak. Jij moet uitvissen waar hij is, yes, terwijl ik een rapport voor Bucel schrijf. Weet je wat ik in jou het meest waardeer, Odell? Je slaagt er vrijwel iedere keer... ...weer in mij het moeilijkste werk te laten opknappen. Kom erin, herder. Je hoeft niet te kloppen. Ik ben wel niet. Oh, hallo, oké. Okay. Kom erin. Wat doe jij buiten je bed? Ik schrijf een rapport met mijn linkerhand. Dat is verschrikkelijk moeilijk, weet je dat? Je moet het maar eens proberen. Ik heb drie keer opgebeld. Ik kreeg geen gehoor. Hebben en ik zijn even de stad geweest. Hm, dat denkt ze eigenlijk wel. Hoe kon ze jou in jouw toestand zoiets dwaas laten doen? Vanmiddag, direct nadat je was weggegaan, kreeg, kreeg ik opeens een nieuw idee... een andere frisse kijk op deze hele zaak. En het leek me zo belangrijk... dat ik onmiddellijk tot actie ben overgegaan. Oeh. En wat is die nieuwe frisse kijk? Ach, daar wil ik je nu niet mee lastigvallen... Het uh, levert misschien wel niets op. Luister eens, Philip. Ik heb eens nagedacht. Ik, uh... nee, nee, nee, dat is niet het goede woord. Het was gewoon een obsessie. Van het ogenblik af waarop ik jou ontmoette, kan ik me gewoon niet meer op mijn werk concentreren. Ja, nergens op trouwens. Mijn werk is stuk. En mijn trots geloof ik ook. Ik kan maar aan één ding meer denken. Begrijp je wat ik probeer te vertellen? Ja, ik begrijp het. Ik kan dit niet langer meer verdragen. Jij die voortdurend in gevaar verkeert. Uh, luister als het alleen om het geld gaat, om die 10.000 dollar, dan kun je die best van mij krijgen. Ik ben niet arm. Alsjeblieft, Kee, ik ben geroerd, echt. Ik, ik heb grote bewondering voor je en je bent, vind ik, een heel mooie vrouw. Ik voel me heus meer dan gevleid dat jij zo voor me voelt. Hm, maar jij kan alleen maar als een broer voor mij voelen. Nee, dat, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik, ik wil je proberen duidelijk te maken hoe ik dit alles aanvoel. Het, het oprollen van die bende heroïnehandelaars. Ik hoop alleen maar dat het niet uh, al te opgeblazen klinkt. Nee, het klinkt helemaal niet opgeblazen. Dank je. Maar ja, dat gejaggen in narcotica, G okay, kan ik niet uitstaan. Het is voor mij het meest verachtelijke dat er bestaat. Vind je? De mensen die het verkopen voldoen toch alleen maar aan een behoefte? Ze exploiteren een behoefte. En dat is iets heel anders. En ze exploiteren die behoefte op een nietsontziende manier. Ze vernietigen mensen en gros. Niet vlug, maar langzaam en op een martelende manier. Daar heb ik de pest van, okay? kijk. En daarom kan het me ook niet zo schelen wat er met mij gebeurt... als die bende maar wordt opgerold. Maar zelfs als dat gebeurt, dan is de zaak zelf nog niet kapot. Dan komt er een andere bende die het werk overneemt. En de handel zal blijven bestaan. Als jij in de rechtszaal voor gerechtigheid vecht... geef je het dan op omdat er andere onrechtvaardigheden worden begaan? Nee, natuurlijk niet. Maar dan, daarom geef ik het ook niet op. Je bent een wonderlijk mens... Waarom sloof je je zo uit om voortdurend de verkeerde voorstelling van jezelf te geven? Waarom loop ik rond als een cynicus, een mopperaar en een verbitterd mens... terwijl ik eigenlijk diep in de grond van mijn hart heel gevoelig ben? Schaam je je voor je werkelijke gevoelens? We leven in een tijdperk van cynisme. Gevoeligheid wordt vaak versleden voor ouderwets en onecht. Het is daarom hoe dan ook veel beter om rond te lopen met een masker op. Hm. Ik voel me gevleid dat je dat dan voor mij hebt willen afleggen. En jij bent ook een van die mensen die het begrijpt... Weet je dat ik nog meer kan dan alleen maar begrijpen? Ja, dat weet ik. Ik ben eenzaam. En soms word ik daar moe en bang van. En overkomt ons dat niet allemaal? Maar met jou zou het anders kunnen zijn. Het spijt me, Kay. Dit is niet het goede ogenblik. Ik ben bezig. Ik denk maar aan één ding. Die zaak loopt nu op zijn eind. Maar hoe dichter ik dat en nader, hoe gevaarlijker het wordt. En de zaak ontwikkelt zich nu in volle vaart. Ik kan er nu niet mee ophouden... Het is voor mij ook een obsessie. En hoe lang duurt dat nog? Niet lang meer. In de eerstvolgende 24 of 48 uur is de zaak rond. En hoe zal dat aflopen? Eén van de twee. Of ik ga eraan... of ik reken af met het hoofd van de bende. Weet jij dan wie dat is? Ja, dat weet ik. Vertel het me, wil je? Nee, dat wil ik niet. Vijftien minuten nadat ik erachter gekomen was werd er al een moordeskader op mij afgestuurd. Deze wetenschap, K, is gevaarlijk. Ik heb in ieder geval niet dat je het weet. Hm. Je bent een echte man, is het niet? Een echte man. Wat bedoel je met die geladen opmerking? Niets, het is alleen maar het constateren van een feit. Jij bent een echte man, jij denkt aan ouderwetse dingen... als het beschermen van vrouwen... en het dragen van je eigen verantwoordelijkheden. In mijn leven, Philip, ben je een curiositeit... Een zeldzaamheid. Zo. Nu weet je ook waarom ik mijn trots liet varen... en je vertelde wat ik voor je voel. En wat doen we met die gevoelens? Wil je daar dan iets mee doen? Ja. Is dit weer de ouderwetse ridderlijkheid? Wil je mijn gevoelens niet kwetsen? Nee, het is alleen maar het constateren van een feit. En Heather dan? Ik weet het niet... Ik heb het je al gezegd, dit is niet het juiste ogenblik. Over 24 uur, of wanneer deze zaak euh, dan rond mag zijn, hè, kom ik naar je toe. Als ik tenminste niet in het lijkenhuis lig. Zulke dingen moet je niet zeggen. Ik zal op je wachten, als de zaak rond is. Heer slavendrijver, ik heb de inlichtingen die gewenst. Mm, goed gedaan, Herder. Sheldon Reeves zit in Philipsburg. Zeg, die vrouw is hier weer geweest, hè? Oh, die neus van jou. Het is mensonerend dat zoiets liefst is uitgerust met de kwalijke eigenschappen van een leugendetector. En luister nou eens, Odell. Vertel me nou eens de waarheid. Alleen de waarheid. Als jij iets met Kay Allen hebt, zeg het me dan. Ik kan dat best begrijpen, ze is knap. Oh, oh, oh, oh. Die verschrikkelijke subtiliteit van vrouwen. Als een vrouw een andere vrouw wil afkraken, zegt ze niet dat ze lelijk is. Nee, maar dat ze knap is. Nee, Lars, nou, ik meen het ernstig. Als jij werkelijk iets met haar hebt, is het voor mij afgelopen. Dan ga ik met het eerstvolgende vliegtuig terug naar Engeland. Ja? Nou? Dit is het verkeerde ogenblik, hè? En dat heb ik haar ook verteld. En wat doe je daarmee? Ik ben ergens mee bezig en de tijd dringt. Dat mag dan voor jou een reden zijn. Voor mij is het dat niet. Of jij vertelt mij precies waar mijn plaats is... of ik hou ermee op. Jouw plaats is nog steeds dezelfde als altijd. Is dat voldoende? Ja. Dat is voldoende. Goed dan. Zo. Sheldon Reeves is dus in Philipsburg. Mm -hmm. Waarom? Hij verzorgt uit donderdagavonds een televisieprogramma. Het is morgen donderdag. Hij moet vrijwel de hele dag reteren en hij logeert dus iedere woensdag in Philipsburg, in het Union. Prachtig. Nog één ding dan. Huh? Kun jij even opbellen naar de portier... en vragen of ze onze wagen de garage willen loodsen? Gaan we naar weg? Ja, we gaan naar Philipsburg. En wil jij met die snel met één hand rijden? Nee, jij. Oh, <laughs> ik begrijp het. Hij wil mij een instorting bezorgen... zodat hij er vandoor kan gaan met Kay Allen's. ...en dan heeft hij nog zo'n mond vol over de subtiliteit van vrouwen. Toen ik klaar was met mijn rapport voor Bucel... ...reden we naar Dominion Square. Min of meer tot haar verwondering raakte Heather niets. Het was voor het eerst dat zij in Canada reed... ...en ze verwachtte ieder ogenblik een ramp. Het zwongestaurant was open. Achter de kassa zat een knorrig meisje. Ze had een takje paarse orchideeën op de kraag van haar jurk gespeld... Ze las een tijdschrift dat op haar schoot lag. Ik klopte op de kassa... en na een poosje keek ze me met een glazige blik... over de orchideeën aan. Bonnetje? Uh, nee, ik uh, heb geen bonnetje. U kunt uw bon halen bij het meisje dat u geholpen heeft. Ik wil deze envelopje achterlaten voor meneer Blanchard. Juist. Nou, ik zal zorgen dat u hem krijgt. Kunt u er misschien voor zorgen dat hij hem meteen krijgt? Er is haast bij. Wat, zei u? Er is haast bij. Kunt u hem de brief vlug bezorgen? Nee, dat kan niet. Ja, maar het is dringend. We zien er geen kans. Maar het is een kwestie van leven of dood. Luister eens, meneer. Dit is een restaurant. U kunt hier eten en drinken. Ja, dat was me al opgevallen. En toevallig heeft de directie meneer Blanchard toegestaan... ...boodschappen voor hem hier achter te laten. Maar begrijpt u wel? Toegestaan. Zou het helpen, dacht u... Als ik met de directie sprak. Dat is te proberen. Nou goed, dan wil ik de directie spreken. De directie is in Boston. Naar de ijshockey soms. Waar zouden ze anders voor je naar Boston gaan? Nou bedankt voor de moeite. Geen dank. En voor uw vriendelijkheid. Nogmaals, geen dank. Doet u de deur goed dicht als u weggaat? Ik zit hier vreselijk op de tocht als iedereen niet maar openlaat. Ik speelde even de gedachte. de deur toch open te laten staan, om haar lichte verkoudheid. Of geweld de orchideeën op de kraag te bezorgen. Nu, nee, jammer genoeg, won mijn betere eken toch weer en ik sloot de deur achter me. Het liep niet tegen elke en het verkeer was veel minder geworden. Ook de sneeuw was verminderd. Het was nu niet meer dan een bevroren motregentje. Maar juist daardoor was het nog erg moeilijk rijden. Een ongeluk komt nu nog nooit alleen. We verlieten het eiland van Montreal en reden naar het zuiden, over de grote weg aan de Amerikaanse grens. Het hield op met sneeuwen. Een heldere, onschuldige maan kwam tevoorschijn en goot haar glinsterend licht uit over het landschap. De weg leidde door bossen en door kleine dorpjes die vol trots hun naam en inwonertal vermelden op de borden bij de ingang. Het wegdek was goed en was flink pekel gestrooid zodat je, als je tenminste geen al te gekke dingen deed, met een behoorlijke snelheid kon rijden. Toen we de buitenweg om Schorbroek hadden bereikt. Kondigde de herder aan dat ze even moest rusten. We reden dus wat rond tot we een cafeetje vlak bij het station vonden dat nog open was. We lieten de wagen buiten staan, gingen naar binnen en bestelden koffie en brood met kaas. Ik kruide de koffie met iets uit mijn fles en daar kikte de herder helemaal van op. Ik begin het werkelijk leuk te vinden: het landschap met het maanlicht erover. Ik geloof niet dat ik die instorting echt zal krijgen. Nou, oh, je hebt het prachtig gedaan, hè. echt waar. Je rijdt heel goed. Nou, dan hoef je ook niet te overdrijven, lieverd. Een rustig vaderlijk schouderklopje wel voldoende <laughs> Zet nog ik er nog wat bij, Ja. Zo. Oh. Nou, en wat zijn de plannen? We gaan naar Philipsburg hmm. en zoeken daar Sheldon Reeves. En dan? Dan houden we hem in het oog tot Pucel komt opdagen. Ja, als Pucel komt opdagen. Natuurlijk. Hij krijgt dat rapport dat ik voor hem achterliet. De bende is nog niet vernietigd. <gif> het zou toch werkelijk jammer zijn als alles al achter de rug was, is niet? Wat denk je van dit alternatief? We zoeken Reeves, ontvoeren hem... en nemen hem met ons mee naar Montreal. Oh, geweldig, ja. En dan kom je erachter dat je niet kunt bewijzen... dat hij aan het hoofd van de bende staat... en hij laat je dan gerechtelijk vervolgen. Dat moet ik erop wagen? Nee. nee, ik heb een beter idee. Hm. Dat wil zeggen... ...begint zich te vormen. Nu even tegen me blijven praten en probeer ik het aan elkaar te passen. Ja, je hebt natuurlijk gelijk. Ik, ik kan misschien wel niet bewijzen dat Ries de bendeleider is. Wat weten we ervan? Ik heb niet meer dan het woord van Red Hudson. Zeg, is dat idee van jou nog niet gaar? Ja, ik geloof het wel. even. Wij hebben toch nog altijd die drie pond in Roeling, is niet? Ja, onder de achterbank. Als wij in Philipsburg komen... Bergen we dat ergens bij Reeves op nadat wij eerst de politie hebben ingelegd. Ze doen een overval, vinden we het, hij heeft het in zijn bezit. Nou, zeg je dat dan. Nee, toch nee? niet helemaal gaar, hè, dat lief meen nee. is wel een klef van binnen. Nee, Reeves is veel te sluw om zich door een dergelijke manoeuvre te laten verrassen. Ja. En nee, dan nog iets. Je kunt erop rekenen dat hij zwaar wordt gedekt door een aantal advocaten. Nee, we moeten echt iets steekhoudends hebben om hem de noor in te draaien. Probeer dan hetzelfde wat je met wet hebt gedaan. Met een gevoel voor de waarheid uit hem trekken. Ja, waarom niet? Het is nogal ruw, dat moet ik toegeven. Maar soms is ruwheid de beste tactiek. Laten we ondertussen verder erover praten. Ben je klaar? Ja, dan moet je nog even poederen, Dan kan ik alles weer trotseren. Maar wat er verder gebeurde, kon ze toch niet trotseren. Ik trouwens ook niet. En wat er gebeurde, was weer een van die lieftalligheden... die het noodlot in een hand versiert. Toen we het café uitkwamen, stonden er twee politiewagens aan weerszijden van onze auto geparkeerd en ze sloten ons volkomen in. Terwijl we de toestand in oogenschouw namen, kwam er een schrale man in een dikke overjas op sneeuwschoenen naar ons toe sloffen. Is dat uw wagen? Ja, gehuurd van een firma in de Bronx. Moet u de naam daarvan hebben? Nee, dat is niet nodig. Uh, uh, is er een reden voor dat wij dat niet uit kunnen? Ja, daar is een reden voor. Nou, mag ik dan misschien vragen welke die reden is? Maar vanzelfsprekend, u staat onder arrest. Ik ben detective Benson. Wat jammer dat we elkaar niet onder wat plezierige omstandigheden leren kennen. Uh, hoe luidt de aanklacht? Overtreding parkeerverbod. Is de normale procedure dan niet dat u mij een, een bom geeft? Zeer zeker. Nou, mooi. Geef u niet dan... Dan betaal ik u hier nu meteen. Dat gaat niet. Waarom niet. Omdat de wagen een New Yorks uh, nummerbord heeft. Dat heeft er niet mee te maken. Uh, Gelooft u niet? Uh, Detective Benson heet u nog, hè? Zo is het. Uh, Gelooft u niet dat... Als er verder nog iets te bespreken is, zou het niet beter echt kunnen doen waar het warm is? Zeker. Op het politiebureau is het warm. Luister, het niet meer eens. Onze veronderstelde overtreding... Het heeft geen zin, Heller. Deze man is te praatziek. Misschien is er wel iemand op het bureau die ons ook een woordje wil laten zeggen. Maar er was niemand op het bureau. Alleen detective Benson en een man in een uniform met grijs haar die alleen maar Frans sprak. We kregen een paar harde stoelen in de wachtkamer. Benson zat achter een van de twee bureaus met zijn voeten op de rand, met glazige ogen te staren, naar een van de aanplatballetten aan de muur. Ieder half uur ging de grijzaard stilletjes naar buiten en kwam terug met koffie in kartonnen bekertjes die hij zwijgend distribueerde. Dat veroorzaakte dan in wensen een opvallende activiteit. Hij hield op met naar het biljet te kijken en begon in plaats daarvan te staren naar de bruine substantie op zijn bureau. Heel langzaam dronk hij de koffie. Daarna vrommelde hij de bekertjes in elkaar en smeet het feilloos in de prullenbak. En begon vervolgens weer naar het aanplakbiljet te staren. Hij verdroegen deze verfijnde Chinese kwelling twee uur lang. Toen begon Heather van slaap te knikkenbollen in de stoel. De kogelwond in mijn arm begon pijn te doen en hamerde. Ik had het gevoel dat ik verovervallen zou. En op dat ogenblik maakte Benson een verrassende ommezwaai tot een warmhartige Samaritaan en informeerde of we soms prijs stelden op een bed. We verzekerden hem dat alles beter was dan deze spanning in de wachtkamer en liepen met hem mee een nauwe gang door. Hij liet ons een aantal kamertjes zien die ongetwijfeld niet waren ingericht voor de plaatselijke criminele grootheden. De bedden waren comfortabel en schoon. Ik viel in slaap terwijl ik me afvroeg waarom we niet in het cachot waren ondergebracht. Het was al over tien eer ik de andere ochtend wakker werd. En ik werd wakker door de stemmen van detective Benson en Rowan Fraser. Ik heb hem maar laten slapen. Merci. Meisje ligt van de overkant. Slaap ze nog? Vijf minuten geleden geklopt. Geen antwoord. Oké. Okay. Ik laat je wel weten of ik nog iets nodig heb. Hmm. Nou, wel. Kunnen we even babbelen? Oh, waarom niet? Ik hoef nergens naartoe. Het spijt me dat ik dit moest doen. Het was de enige manier om je te pakken te krijgen. Ik zat in Ottawa toen ik van Benson hoorde dat hij je had opgepikt... En hoe hoorde je dat dan? Door een boodschapper op een ezeltje. Kon niet meteen weg. Er is een belangrijke verandering gekomen. Bucel, is uit de zaak weggehaald. Ah, heeft hij promotie gemaakt? Nee, er is een aanklacht tegen hem ingediend: dat hij steekpenningen van die narcotica-bende heeft aangenomen. En heeft hij dat gedaan? Wat denk je? Ik ken hem niet zo goed. Ik wel. Ik ken hem zelfs heel goed. Ik heb zeven jaar met hem samengewerkt. Hij is recht toe, recht aan. Hij zou van geen mens steekpenningen aannemen. En zeker niet van die narcotica-bende. Ja, in dat geval hoeft u toch ook niet bang te zijn? Nee, maar ze hebben goed werk geleverd. Daar we zijn we zeker van. Toen ze hem aangaven, deden ze dat op de juiste manier. Vorige week zijn er op zijn naam 10.000 dollar op de bank gestort, En de kassier is bereid te zweren dat Bucel dat zelf heeft gedaan. Maar Bucel is die dag zelfs niet in de buurt van die bank geweest. Ja, ongelukkig genoeg kan hij dat niet bewijzen. En dan reist natuurlijk de vraag... hoe komt een politieman met zijn salaris... aan een dergelijk bedrag in keiharde dollars? En het antwoord ligt voor de hand omgekocht door de bende. Natuurlijk. Het is al eerder voorgekomen dat iemand van onze dienst... zich doorheen niet omkopen... <laughs> Dat is dan een hard gelach voor uw cel, zeker als die onschuldig is. Maar waarom moet ik daarvoor een nacht in een cel doorbrengen? Jij bent zijn enige kans. Gisteravond mocht ik hem heel even bezoeken. Zie dat je Odell te pakken krijgt, zei hij. Hij is mijn laatste hoop. Toen heb ik dat bericht over je Had ik nu het hoofd van de bende waarschijnlijk in handen gehad. Maar het heeft geen zin om daarover te lamenteren. Nou, haal me hier uit en ga met ons mee naar Philipsburg. Dat kan ik niet. Ja, ik kan je hier krijgen. ...maar ik mag het land niet verlaten. Begrijp je het dan niet? Ze wachten alleen maar op een verkeerde zet van mij... ...maar dan mag ik bij Buchel gaan zitten. Achter de deur met de zware gendels. Goed, zorg dan dat ik hier uitkom... ...en dan zal ik wel zien hoe het loopt. Het is normaal gesproken niet zo moeilijk Canada te verlaten. Ik bedoel maar, de Canadese douane is niet beroerder dan waar ook ter wereld. Maar toen wij de grens over wilden... ...speelden ze het spel toch wel volgens alle regels. Ze haalden de hele wagen ondersteboven. Ze zetten ons in afwachting van een verhoor in een wachtkamer. Ze haalden ons weer uit die kamer en zetten ons ergens anders neer. Ze gaven ons een lunch. En ze gaven ons een stel formulieren om in te vullen waar je haren van de berg rezen. En met dit alles waren ze vreselijk beleefd. Maar ze maakten het ons wel volkomen duidelijk dat ze van plan waren... ...alles te doen wat in hun vermogen lag... ...om ons te verhinderen de grens over te gaan. Dat maakte het voor mij duidelijk dat de bende contacten had in invloedrijke kringen. Ik probeerde alles wat in mijn vermogen lag om de douaneambtenaren soepeler te maken. Ik belde driemaal Kay Elland op, alleen om iedere keer te horen dat ze de stad uit was. Ten slotte, vijf uur nadat we bij de grens waren gearriveerd, had ik de gelukkige ingeving die het ten slotte deed... Ik werd in het zwangrestaurant in Montreal op. Het was een wanhoopsgebaar waarin ik zelf niet veel vertrouwen had... maar tot mijn opluchting was Roland Fraser daar. In een paar woorden bracht ik hem op de hoogte... en hij vroeg me hem te verbinden met een van de douanemensen. Tien minuten later waren we op weg naar Philipsburg. En daar kwamen we aan... 25 minuten voor het programma van Sheldon Ruiz de luchting ging. In feite had ik aan al die vertragingen niet veel hoop meer op hem te vinden... Maar toen ik bij de televisiestudio informeerde, werd me verteld dat hij aan het repeteren was. Ik krabbelde een briefje en tekende dat met Peter Oren. Orin! Orin. <laughs> Beste kerel, fijn je weer eens te zien. Ach en juffrouw Megmera, mooier dan ooit. Hm? Ik neem aan dat je nu niet veel tijd hebt. Nee, het programma gaat over 17 minuten uit, maar we kunnen wel even praten. Ik had je nog willen opzoeken voor ik wegging uit Montreal, maar er komt van alles tussen. Zoals de moord op Phil Vilkenemmen, bijvoorbeeld. <laughs> Wat zeg je? Ah, gaat u daar toch zitten, juffrouw McNamara? Mm. Hij probeert u eens een van deze sigaretten. Ik laat ze speciaal maken. Mm. Erg zacht. Dank u. Eh, Laatste gezorg, beste kerel. Jij hebt een eigenschap waar ik nog niet direct zo dom. op ben. Ja, jij praat zo bochtig. Het lijkt net alsof je te zaken komt en dan... Wst, dan glip je er weer langs. Het lijkt wel kunstrijden op de schaats. Ik ben ervan overtuigd dat het erg moeilijk is, maar ik zie het nu er niet van in. En wat zegt u wel van deze sigaretten, Juffrouw McNamara? Hm. Vindt u niet dat ze een bijzonder aroma hebben? Ik vind, meneer Reeves, dat u, als u dat van pas komt, ook niet erg gauw ter zaken komt. Ach. U weet toch zeker waar waarom we hier zijn? Ja, natuurlijk. Die komen de heroïne brengen. Oh, gelukkig. Nu komt u tenminste ter zaken. Hm. Prachtig staaltje van geestkracht en doorzettingsvermogen... ...om de goederen waar mijn organisatie voor je betaalt ook af te leveren. Hm? De Amerikaanse afdeling van mijn organisatie zal daar over zeer verheugd zijn. Ik zal zorgen dat ze te weten komen. En ik ben ervan overtuigd dat ze u beiden een extra bonus zullen uitkeren. Maar als u me nu wilt excuseren, ik moet terug naar de studio. Ik weet dat u mijn show heel graag wilt zien, nu u hier bent. En hij is gebaseerd op uh, wat humor met een vluchtje intellectuele inhoud. Hij doet het erg goed. De show is erg geliefd. Een geschatte kijkdichtheid van meer dan vijf miljoen. En dat is iets om erg dankbaar voor te zijn. Ik zal jullie nu meenemen en uh, jullie voorstellen aan mijn producer. Hij nam ons via een lange gang mee naar de regiekamer die uitzag over de studio en stelde ons voor aan een wat verbijsterd jong mens die hij Ben noemde. In bloemrijke bewoordingen zei hij ons dat hij nu afscheid nam maar ons na de show graag weer zou ontmoeten. We kregen een paar stoelen en werden vlak voor de glazen ruik neergezet zodat we de hele studio konden overzien. Van hieruit hebt u een goed beeld. Neemt u me verder niet kwalijk, want over drie minuten beginnen we. Oh, oh dank u. Dat is uh, heel vriendelijk van u. Nu laat camera twee voor de laatste keer nog eens inrijden op die opkomst van Griselda. Sir, wat denk je? Van Reeves? Ja. Vind het je niet op dat hij ons zo makkelijk gelooft, zeg? Ja, inderdaad. Ik ben bang dat hij nog iets in zijn schuld voelt. Mm -hmm. Zitten mensen? Nog 30 seconden. Klaar, gelden? Alles in orde, jongen. Let erop dat je mijn linkerprofiel zo goed mogelijk kunt komt. Oké. Okay. Iedereen klaar? Opgelet? Nog tien seconden. De technici gingen met gespannen gezichten zitten. Zelfs Ben zag eruit alsof hij de eerstvolgende dertig minuten niet zou doorkomen zonder een kalmerend middel. De lange wijzer van de studioklok kroop langzaam naar het hele uur. De titelrol van de show draaide voor. Op de monitors zag je het glimlachend gezicht van Sheldon. Hij zag eruit... en zo klonk zijn stem ook... als de rector van een meisjesschool... en niet als een leider van een misdadigersbende. Hij gaf een luchtig overzicht van de show... en alle verrassingen... waar het Publiek het volgend half uur naar kon uitzien. Daarna kwam er een reclame voor een haarmiddel. Het klonk alsof de tekst daarvoor was opgesteld... door een aantal kinderen van de Vroogelschool. Vervolgens kwam er weer een beeld van de studio. Sheldon pakte een boek... waarvan hij had aangekondigd dat hij er iets over zeggen zou. En toen werd er een deur in het decor opengesmeten... en twee kerels met sjaals voor hun gezichten... liepen naar de tafel waarachter Sheldon zat. Een van hen haalde een revolver tevoorschijn en schoot drie keer. Drie keer een korte, droge knal. Ik merkte dat de geluidstechnicus de microfoon bijstelde om die schoten goed te laten doorklinken. Daarna liepen de twee mannen de studio weer uit... en bleef het even stil. Toen begon Ben te lachen. De oude vogelmop. Hij deed het weer. Wat een pak. Zeg dat. Hij laat zich vermoorden voor de ogen van vijf miljoen kijkers. man. En nou stijgen de kijkcijfers nog meer. Het is een mopkeel. Hij doet elke week zoiets. Alleen heeft hij ons nou ook tuk gehad. We hebben dit helemaal niet gerepeteerd. Het is geen mop. Hij heeft zich al die tijd nog niet bewogen. Kijk op dat bureau daar. Dat is echt bloed. In Volvaart was het vijfde deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee... Geschreven door Lester Paul en vertaald door Jan Hardenberg. U hoorde Paul van Horkum als Philip O'Dell. Trudy Libozan was Heather. Frans Coxhoorn speelde Rowan Fraser. Els Buitendijk was Kay Elland. Hans Vierman Sheldon Reeves. Frans Koppers, Pat Grimsby. Hans Hoekman, detective Benson. Angelique de Boer speelde in Cassière. En Kees Broos was Ben. Technische verzorging Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie had Dick van Tutten.